Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt vandaag bij elkaar. In het spoeddebat zal het gaan over het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur Haley op Twitter. Gisteren beschoot Rusland Oekraïnse marineschepen voor de kust van de Krim... dat door Rusland is geannexeerd. En bij de beschietingen zouden twee Oekraïnse bemanningsleden gewond zijn geraakt. Drie Oekraïnse schepen zijn in beslag genomen. In Rusland stelt dat de schepen in Russische wateren waren... Volgens Oekraïne was Rusland van tevoren geïnformeerd over het verplaatsen van de marineschepen. De Oekraïnse president Poroshenko heeft zijn oorlogskabinet bij Op een afgelegen strand in Nieuw-Zeeland zijn 145 gienden aangespoeld. De helft van de dolfijnensoort was al dood toen dierenbeschermers aankwamen. De andere helft moest worden afgemaakt omdat het niet te doen was om ze weer in zee te krijgen. In Nieuw-Zeeland spoelen wel vaker ginden aan, maar niet in zo'n grote aantallen. Waarom de beesten aanspoelen is nog steeds niet helemaal bekend. De botresten die vorige week werden gevonden in Hummelo in Gelderland... zijn van een Rotterdammer. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen, meldt de Gelderlander. De dakloze man was al ruim acht jaar vermist. Hij zat in een verblijfhuis voor daklozen, maar was daar weggelopen. De destijds jarige man is vermoedelijk een natuurlijke dood gestorven. En op een bedrijventerrein in Venlo woedt een grote uitslaande brand. In het pand worden dakkapellen gemaakt. Uit metingen van de brandweer is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. En naast het pand zit volgens Dagblad de Limburger een autobedrijf. De auto's die er stonden, onder meer een Ferrari, zijn op tijd weggehaald. Het weer koelt af naar 1 tot 4 graden. Lokaal kan er wat regen vallen. Overdag grijs, met kans op wat motregen in het zuiden. De middagtemperatuur ligt rond de 5 graden.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 FM Zandvoort We um.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 circle in the drain Now you show me I can Leef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM ZFM ZFM Then the rainstorm came over me And I felt my spirit break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 I'm No! a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Dat bij jou past. Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. ZFM. Met de reflectie van een winkelruid Zie ik je naast me staan Je ogen lachen zoals altijd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 feel me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 Ça. Oh jaja jaja Je ja. suis pas ta tata jaja Je ja. dors encore sans tu delles ça Tu penses à moi je pense à faire de l'argent Je suis pas ta daron je te fais pas la morra Tu pense au moi y a R A a R Tu voulais m'avoir tu savais pas comment faire Tu jouais un rôle tu finiras aux enfers Dans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 En katana baby, tu dat je, dat je, dat je, dat je, jaja, je, pas je, dat jaja, dat je, dat je, dat dat je, dat je, dat pas dat je, dat je, dat je, dat je, je pakt akker dan, ja, genre, on kat, baby, tu dat, Oh, ja, je pakt akker non. Y'a pas mooi, hein, ouais. On kat, la baby, tu dat, Oh, ja, je pakt akker non. Y'a pas mooi, hein, ouais. On la baby, tu dat, On katana, baby, tu dat, ja. On kat, baby, Got a baby to the top a oh, baby Oh